Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vier wijken in Roosendaal zitten op slot. De afgelopen dagen was het daar flink onrustig met brandjes en vuurwerk. Gisteren gooiden jongeren nog molotov-cocktails naar de brandweer. Daarom komt de gemeente nu met maatregelen. Je mag alleen nog de wijk in als je er woont, werkt of naar school moet. Deze ouderen zijn de vuurwerkoverlast helemaal spuugzat. Ja, oorlog. Een zulke steekvlammen, hè? Echt, heel erg. Ik heb vier weken een hondje te logeren gehad en vier weken elke avond weer. Je voelt je niet prettig, niet veilig. En dan zitten wij op veilige hoogte. Ook mag niemand in de wijk vuurwerk of andere spullen bij zich hebben... die als wapen zijn te gebruiken, zoals stenen, messen of stokken. Een klein lichtpuntje over corona. Het RIVM denkt dat het toch minder dan een jaar duurt om iedereen in te enten... als er een vaccin is. Twee weken geleden dachten ze nog dat het heel 2021 zou duren... maar daar komen ze nu dus op terug. De coronaregels in Duitsland worden tijdens de feestdagen versoepeld. In de weken daarvoor zijn de maatregelen juist extra streng. Dat is om het aantal nieuwe besmettingen verder te verlagen... zodat er na kerst en oud en nieuw geen besmettingsexplosie ontstaat. Duitsers mogen die feesten vieren met max tien mensen. En voetbalfans over de hele wereld zijn in rouw vanwege de dood van Diego Maradona. Hij was een van de beste spelers ooit en maakte Argentinië wereldkampioen in de jaren tachtig... Maar ook in Italië was hij enorm geliefd. Met Napels werd hij meerdere keren landskampioen... Correspondent Moester van Margadi legt uit waarom dat zo belangrijk was. Napoli uit het arme zuiden. Uh, werd altijd een beetje neergekeken door de grotere clubs uit uh, Milaan of uh, Juventus. En plotseling kwam Maradona daar om hen ja, te verlossen. Uh, van uh, dat minderwaardigheidscomplex. Dus ze droegen hem echt letterlijk uh, soms op schouders. Maradona is overleden aan een hartstilstand, hij is 60 jaar geworden.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 face Soul. And that's all you need. Ja. het is ook zo moeilijk, hè? Ja. zelfs die jongens van die met, met Herman Brood allemaal hebben gespeeld, ja. weet je, die hebben nu dan de Wild Romans. Ja. maar die jongens ook, ja, die, die hebben nou toevallig een drummer gevonden die heel veel geld heeft, weet je wel, die uh, oh, ja. Ja, ja. zo'n zo zakenman en die uh, heeft Q, uh, Q Factory in, uh, in Amsterdam, Dat, uh, oh, Daar er ja. zijn ook oefenruimtes in oh. en die steekt daar veel geld in, ja. weet je? Ja. en dan ineens ...kun je nog wel met redelijke allure draaien... Ja, ...maar ja, daar moeten wel mensen op afkomen. analogs, ook, ja. analogs ja. hebben dat ook. Ja, de analogs, ja, dat is die jongen die bij uh, Tommy Hilfiger heeft gezeten... Ja. ...en die dat uit het slop heeft gehaald. Ja. Nou, die man is ook, ook multimiljonair, ja. vermoed ik. Ja. Want je koopt, ja, daar staan zes vrachtwagens. Ja. Hoe op... kan het dan dat de ene wel doorbreekt en de ander niet, hè? Ja, dat is, dat, dat is de magie. Wist je dat, weet ja. hoe, hoe komt dat de ene wel een hit maakt en de ander niet?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 want ik roer dan wel een beetje in dat Facebook potje, maar, uh, maar voor de rest. Nee, en als je de jonge uh, rapper, rappers ziet, ja. die hoort, die uh, verkopen dan een paar miljoen uh, nummers, ja. die is ja. allemaal die via Facebook. dat ja. soort. Sorry, ja, ja, ja. dat is dus veel meer aandacht en ja. die wordt ook veel rijker. De echte, ja. echte, ja, beetje, weet je, ik, ik ja. denk aan dat soort dingen denk <laughs> ik niet. Het gaat gewoon om dat je creatief bezig bent.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 Nu nog binnen de band is er eigenlijk niemand die noten kan lezen. Nee, nee. Ik, ik, uh, als ik een nummer schrijf, dan uh, ik heb ik gewoon een ouderwets cassettaricoordetje. Ja. En daar uh, neem ik dat dan gewoon op ja. uh, met een gitaartje en zing ik gelijk mee als ik, als ik de, de, de structuur een beetje heb. En als het dan helemaal dat nummer een beetje vorm gevonden, dan ga ik daarmee de oefening in en Dan ga ik met die jongens daar aan het nummer werken, uh, ja. arrangeren en ja. zo. En dat is eigenlijk nog steeds precies hetzelfde. Ja. Ja. Ik spreek al aan, ik denk ja, dat alle de ja. bluesartiesten het niet anders deden. Ja. ja, zeker. Maar die hadden natuurlijk ook de, toen al dat idee van allemaal verschillende gestemde gitaar ja. Want het, je denkt allemaal hoe deden ze dat, ja. die gasten, maar ja. dan hadden ze het in één d gestemd of ja. zo zo'n gitaar. Ja. En dan gaat dat heel anders klinken, want je kunnen eigenlijk constant los spelen en een beetje, zo'n slijtgitaar. Ja, fantastisch, ja. Ja. Dus dat is nu ook heel anders. <laughs>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 In 2019. Ja, ja de, de vermelding in de. Ja, van de, ja we ja, kregen een award, de, he, de Dutch, uh, Dutch uh, Hall, blues. blues Hall of Fame. Ja, klopt. Samen met uh, bijvoorbeeld Hans Stezink. Ja, oh ja. ja. Ken je die? Nee, die, stas, die zat er wel bij. Dat he, is toch? de meest onbekende wereldberoemde Nederlandse bluesgitarist Oké. Okay. Ja, want, ik eh, weet. Een beetje keer Google. Ja, ik heb toen, want ze hebben dus van iedereen die er een banner gemaakt met een foto erop en dat hangt in die hall of fame. Als je ja. daar binnenkomt in Nieuw-Vennep. is een grote zalencomplex. en daar wordt dat uitgereikt. Ja. Ja. Maar wij kregen, we speelden in, in in begin van dat jaar speelden we in Hogeveen. en daar uh, in de kleedkamer kwamen ineens twee mannen met zo'n enorme groot ding bij zich. Ah, ja. en die, uh, en ik zeg, hij zegt ja, jullie van de hall of fame van uh, de Dutch Blues Foundation.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 over de geschiedenis van uh, de Bindtanks te vertellen? Of van wat jij muzikaal allemaal gedaan hebt natuurlijk. Want volgens mij heb je heel veel gedaan, hè? Het is niet altijd Bindtanks geweest, hè? Nee, nee ik, ik, ken, jaar, ik, ik ben natuurlijk heel de... lang... Maar eigenlijk alleen een korte periode... We zijn uit de Bindtanks gezet in negen, eind 1970. Omdat ze dachten dat ze het beter af konden zonder ons. Nou, dat, dat, dat moet je altijd denken. En wij hebben wel een... een, een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 En toen ben ik een eigen band begonnen, een tijdje Frank Rijveld-band. Weet je, dat, dat is helemaal overnieuw beginnen. Weet je. Geen Roodies meer, een busje huren met z'n allen in die bus en dan nergens uh, heen rijden. Kleinere zalen, met wel Met nieuwe festivals. muzikanten. Met nieuwe muzikanten, ja. Met die Kees kwam er toen bij, waar ik dan jaren mee, die, ja. die zelfmoord heeft gepleegd, Die kwam er toen bij. En twee muzikanten uit Utrecht, die moesten ook altijd ophalen, weet je Weet je wel. Maar ja goed, dat heb ik toch gedaan, omdat de muziek, ja, dat, dat, dat, maar moment dacht ik dacht, dit wordt niks meer. En toen heb ik gewoon de binders weer bij elkaar geroepen. Dus toen ben ik, heb ik Guus gebeld, Jack van Schie gebeld, die waren gestopt. Kees en ik dan, weet je wel. En dan zei ik tegen hun van, laten we het gewoon proberen. Laten we gewoon met al die nieuwe oude bindtonsnummers gewoon weer die sfeer te brengen. Ja. Maar we misten één gitarist, dan hebben we Jan Wijten erbij gevraagd. Ja. En dat was de... De gitarist, van, de ster -gitarist van de eerste solo album, ja. van de Blues on the Ceiling, of de eerste album. Ja. En die deed het ook. Ja. Dus toen hebben we gewoon mh, vanaf 1990 tot die zelfmoord 2002 hebben, 12 jaar lang met die band getoerd, mm. een paar goede LP's, yes. All Right All Right, Ruby Red Hot, La Femme Santé, ja. die hebben ja. allemaal met die band ja. gemaakt. Zou je ja. dat, als de hoogtijdagen van de Bintangshalbum?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 die dat zelfmoord was gespreid. We hebben een korte periode nog geprobeerd met Bert van der Meij, die werd toen drummer nadat Kees was overleden. Die ik nog uit die Bimberg-periode ja. kende. En die was ook vormgever bij Veronica. Die had ik daar binnengehaald. Dus daar zat ik gewoon bijna dagelijks mee. Geweldige drum drummer. Ja, die kon het niet meer aan omdat Guus ziek was. En dat was allemaal onbekend. En die zei op een gegeven moment: Ik stop ermee. En toen zei Guus en Jack ook: Nou, dan stopten wij er ook mee. Stond ik weer alleen met Jan Wijten. Ervoor. En toen heb ik een. Je had een Nederlandse band uit begin negentiger jaren, die heette Bed to the Bone, ik weet niet of je dat ja. zei. Dat was een beetje een soort punk rock band. Had een paar goede platen gemaakt, die jongens kende ik goed. En die drummer, die twee broers-iebelings, die heb ik toen bijgehaald: Gerben en Maarten. En daar hebben we dertien jaar mee gespeeld eigenlijk. Oh, zo. Maar ja, de, de, uh, er zit ook veel meer continuïteit in de Binktangst. Uh, ja, ja, ja. ja, en er zat dan Dagomar Dagmar Janssen ja. bij. Uh, er was niemand binnen die band die kon zingen. En het, ja. het binders, de muziek was altijd gebaseerd op refreinen met twee stemmen ja. en zo. Ja. En die Mar, die kon goed uh, gitaar spelen en ook goed zingen. in 2007 is Jan Weiter naar Frankrijk verhuisd en ja. die is daar geëmigreerd. Ja. En toen zijn we met z'n vieren doorgegaan. Dat hebben we nog een tijd volgehouden. Maar ja ik zeg al het was een beetje een aflopende zaak en het werd minder en de, de energie was weg en alles, alles en toen heb ik gewoon de stekker eruit getrokken en toen ben ik gewoon met Dagoma samen en deze de beurt weer erbij gehaald en een slidegitarist. Okay. wanneer was dat welk jaar uh, 2017 geloof ik oh, okay. daarmee ja, ja. en daar spelen we nu nog steeds mee ja mooi misschien is wel ongelooflijk ja ja, ja. ja.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 Dan moeten ze allemaal op hun agenda kijken of ze wel kunnen. Ja, ja daar heb ik niets van. Man. Je moet in één band spelen en misschien eens een keer een uitstapje. Gewoon een beetje los, los daarvan, maar niet, gewoon voor één band kiezen. Daar ben ik heel ouderwets in, eerlijk ja. gezegd. Ja. Nederland is gewoon te klein eigenlijk voor... Ja, voor ja en er is ja, gewoon ja. te weinig. Ja. Uh, ja. Ja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 Ja. Kleinschalig in oude kerkjes of zo, ja. weet je wel. Ja, ja, ja. Ja, dat is ook allemaal gestopt. Ja. Ja. Weer even wat muziek. Herman Brood en de Zwaal Performance met Saturday Night. Van de, de mensen op de achtergrond. Managers, geluidstechnici, ja, lichttechnici, ja. Uh, ja. apparatuur, ja. een uh, busje. busje. Ja, ja, ja. De vrouw achter, ja. De ja we, hebben alle, we hebben alle varianten gehad. Ja. Dat we hebben een tijd gehad dat we, dus, uh, zeg maar van 78 tot 83, hadden we uh, een stadsbus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 Dus dat gaat gewoon achterin. Mm. En dan gaat er één andere wagen mee en met twee wagens. Ja. Maar ik heb ook jarenlang geweest dat ik gewoon in mijn eentje heen en weer reed. Omdat, en zelfs je apparatuur sjouwen, versterkers. En... Nee, dat doen we, nee, nee, dat, hè, dat doen dat we niet we meer. De bodys heb je altijd wel gehad. Ja, ja. Ja. ja, maar soms ook uh, vier, vijf. En we ja. hebben nu, uh, even kijken, drie geluidsman, een podium.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 Heel aardig, geweldig drummer en strak en altijd sociaal. En albumen. en vanuit het niets pleegt hij zelfmoord. Ja. Maar dat komt echt keihard binnen. En maar ook, ook een, de zanger van de Bindes, die de eerste singeltjes in 1965 heeft opgenomen. Twee, twee singles gemaakt. Ja, die kreeg al vlees-vuurkanker. Oh. Heeft, heeft dat is ook een enorme leidersweg geweest. Nou. Dus ja.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 Met een band die helemaal in de ruïne is, ja. hij gaat gewoon door met zijn werk. Ja, ja. Maar ja, dan, dat, dat, ja. ja, dat, dat, dat, dat zit op jou. Nou, ja. ja, ik, en ik en heb het altijd mijn broer bank, bijvoorbeeld, Artie die had dat wel. Die, ja. Ja. Hij heeft, uh, die heeft de laatste twintig jaar van zijn, van zijn uh, muzikale loopbaan eigenlijk nooit meer opgetreden, Die was alleen een het schilderen. Maar die, uh, ja, dat was zijn leven. En uh, dat zei, die had hij al op zijn 16 aangekondigd. Hij zegt, ik ben een kaars die aan twee kanten is aangestoken. Ja. Dus ik leef twee keer zo snel. Ja. Maar ik ben ook eerder dood. Ja. En dat heeft hij, toch, hij is toch 71 geworden. Ja. Dus het valt wel mee. Dat heeft ook een mooie vergelijking. <laughs> ja. Ja. Ja. Dus uh, ja. ja, nou ja, dat, dat, dat ja. is... Maar weet je, ook al uh, doe je dat allemaal niet. En uh, dat is geen enkele garantie dat je... Uh,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 want ik ben nu, want ik ben eigenlijk al met de muziek klaar en ik ben nu met mijn schilderijen erop ja, aan het ja. zitten met verhaaltjes. Ja, ja want dus ik wil toch een beetje... Aan de andere kant een ruige rocker aan de andere kant een heel gedisciplineerde ja, ja. creatieveling, ja. Ja. Ja. kunstenaar. Ja. Ja. ja, ja. Maar ja, Goedsplein ja. is ook bijvoorbeeld, ik weet niet, die, dat was de zanger van de Binnity ja. Riding World in 2002. Daar heb ik ook jaren mee gespeeld. Ja, ja.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 Ja. ja. Dus, uh, Maar ja, het is allemaal onduidelijk. Ja. We, we kunnen in Zandvoort op, op het strand gaan spelen. Ja, <laughs> ja zeker. <laughs> het ja. 60-jarige bestaan. 60 jaar, dat is ook leuk natuurlijk. Want, ja, ja, hebben we wel gedacht. Of niet, of in Wijkerzee, of uh, waar dan ook. Ja, maar het ja, het schaalt, uh, ja. Maar ja, nogmaals, je, je krijgt waarschijnlijk ja. helemaal geen toestemming als, als het nog zo onzeker is. Ja, dat klopt. Ja, er zal genoeg publiek ja. zijn. Want ik vind het ook iets typerends van de Bintangs, de hechte ja. fan. Club ja, ja ja, ja, ja, ja. Ik ben dan zelf pas fan geworden in het begin van de jaren 90. Ja, ja. Maar het viel me wel op als ik dat vast publiek zag. Ja. Dat je groeit allemaal alle mee. Zag. Maar ook ja. de verschillende generaties. Daar ja, ja. kwamen zelfs de kleinkinderen ja. mee, geloof ik. Ja, ja bijvoorbeeld, he. neem nou bijvoorbeeld dat het een wereldband De Stones Die spelen nog steeds. Ja. Dus tot voor kort, hè. Ja. Nou, die maar, hebben zelfs in de coronatijd nog een nummer gemaakt. He. Ja, ja, maar goed, in optreden bedoel ik. Ja. Kijk, en het, toch is het zo.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 en op een gegeven moment heb ik, heb ik een tijdje gehad band, uh, nadat uh, de drummer overleden was we een, begonnen we een nieuwe band met een andere drummer en een andere gitarist en uh, ja en toen gingen we gewoon nieuw materiaal maken ja. ook hè. En we hebben twee, uh, twee cd's met die band uitgegeven ja. en dan wil je als band ook dat die nummers gaan, gaan brengen hè. Ja. Ja. maar daar komt het publiek helemaal niet voor ja. en op een gegeven moment merkte ik dat de aandacht weg hebde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 Ja. We, geven, we geven gewoon wat en dan sneaken we af en toe wel een nieuw nummertje ja. tussendoor. Weet je wel? Ja. Dus een andere, andere uitgangspunt. Ja. ja, maar de Stones is natuurlijk ook ongelooflijk het enthousiasme, ja. de energie waarmee ze op dat podium ja. staan. Ja, joh. het is wel ja. En ja, je wordt uh, dat. dat, dat oh, uh, zij worden ook ouder, gewoon yeah. maar Mick Jagger heeft daar weinig last van. Keith Richard wordt wel wat. Ook, uh, ja, die is al twintig jaar dood. Het is ongelooflijk ja, dat ja, hij het zo ja. lang heeft volgehouden. Hè? Ja, ja, oh. ja. nou ja, maar goed, weet je. Hij heeft z'n ja. mooie gebaartjes. En hij, hij heeft al zijn eigen ding, weet je. Met zijn, met zijn, uh, natuurlijk. <lacht> ja. Maar ja, goed. Ja, en Charlie Watts ook. Ja, dan kan ja niet... zit er maar. Ja, maar gewoon zo. Dat hoort bij de Stones, weet je. Hoor. Ja, ze, ze hebben allemaal geprobeerd om ook solo projecten... met heel goede muzikanten. Die eigenlijk misschien... Technisch gesproken veel beter zijn. Maar daar gaat het niet om. Nee, nee. De stones klinken als een zoon. Ja. Ring of Star, voor de Beatles was dat de ideale drummer. Terwijl het geen werelddrummer was, ja. weet je wel. Maar hij, hij, hij past zich aan. Aan elk nummer had, had hij een andere manier van drummen. Dat is ook weer de magie. Ja. Ja. ja, en daar gaat het om bij popmuziek. Ja. Het gaat niet om techniek. Ja. Hè? Je hebt ook een tijd gehad dat ja, al die bands, de ellenlange solos, want ze waren zo goed ja. op die Hammond orgel. En dan anderhalf uur een solo spelen, weet je. Oh, wat geweldig. Ja. Maar ja, de, in mijn ogen gaat het daar niet om, want we, it's only rock and roll, weet je wel. Maar ja, ja iedereen moet doen waar hij zin in heeft, weet je wel. Leuk, ja. Ja, we me van nooit een drum solo gegeven, Nee, nee. Half op Abbey Road, dat laatste nee. nummer, ja. Ongelooflijk, Ja. ja. Ongelofelijk, ja. ja. Wat heb jij zelf voor gitaar, uh, uh, elektrische? Nou, mijn mooiste gitaar is een uh, Galama. Oh ja. Die heb ik van Harry Hartold overgenomen. Ja, wat, wat is Die heeft van... Harry Hartold ja. 25 jaar mee op het podium? Ja. Staan. Gaan maar, uit Friesland hè, ja, die, die ja, bouwden ja. Hoe heet ze, was zijn voornaam ook weer? Dat uh, uh, ben ik ook even kwijt, best, ja. ik ken best ja. Hij leeft nog steeds hè, Met ja. tientallen jaren. Ja, ik heb wel, ik heb die, van die gitaarbladen ja. allemaal en daar stond hij ook wel vaak in. En dan heb ik een, uh, die Mauro uit 1943. Oh ja. Van, van. Mijn broer is net overleden, die ja. had allemaal contact in de gypsy Jazzwereld. Oh ja. Een jazz-gitaar, zo'n soort zo John Reinhardt-gitaar. Ja, John reinhardt Nou ja. Ja. Ja. Ah, ja, het is dus, leuk ja. Je je gitaar sparen en als ja. je iets leuks ziet. Ja. Ja. Maar het liefst werk gewoon van uh, straight to cast. Oh ja. ja, die heb je ook een, gewoon uh, een oude of niet? Nou, mijn e. eerste was gestolen. Oh ja. Ik vier of zeven ja, een nieuwe gekregen, Ja. blanke, uh, mooi. Ja. Hoe uh, zou je zeggen, geweest? 1995 ja, ja. Geen oude. Ja, ja. Ja, ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, ja. Maar goed, het ligt dan de hele tijd te rust. Ik ja, kan wel slijt hij naar de spelen. <laughs> Voor onze kijkers, Rick wijst hij been naar het plastic spalkje om zijn linker middelvinger. Positieve instelling, Ja. Oh, yeah. <laughs> ja, ik heb ook een keertje. De, toen had ik dus in uh, de woning nog een bloemedaan. die had ik van die haag en die was ik aan, aan, aan het maaien. en toen sloeg ineens mijn vinger ertussen. Oh, oh. En er stond een hele snee aan. en toen moest ik s'avonds optreden. Dan heb ik dus dat ingepakt en dan word ik zo, een barsje gaat nog wel. Oh. <laughs> maar ik moest... Eigenlijk... Ja, ja. En dat gaat nog ja. wel dan zo, hè? Met, met dat ding zo ingepakt. <laughs> maar gitaar akkoorden, kan je niet meer naar... Nee, daar is de middelvinger in. Ja, ja. We zeggen ja, wel, Jan ja. zeg ja, O'Reilly had ook met twee vingers. Hij had wel zijn middelvinger. Ja. Een andere band waardoor Frank is beïnvloed, zijn de Outsiders. Hier met het nummer Touch uit 1966.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 make me feel so fine and I well touch I just touched my to hand by accident I said touch I didn't intend to touch you but I touched your little hand yeah you look at me like But well, just as I hope, as I hope they would be, well, touch. I didn't mean to touch you, but I touched your hand. Well, you also understand, I try to look so like the man and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 dat we in 1966, met de binnenvrouw, onze eerste mee opnamen in die tijd nog, uh, speelden we in het voorprogramma van de Stones in de uh, Brabant Halle in Den Bosch. Ja. Je moet je voorstellen, daar speelden we met de outsiders, wij en nog een band, Ferrari of zo. Ik heb die poster daar hangen, oh, Ferrari. Uh, en uh, nou ja, maar ja, dan moet je je voorstellen, dat waren van die grote hallen, er stond in die hal waar de stoom speelde een podium, maar gewoon met een paar zangzeiltjes, ja, er was niks anders. Ja, maar... en, en, en dan, dan 10.000 man die we aan het gillen waren, dus je hoorde niks. Wij, wij gingen spelen en uh, je hoorde alleen maar gillen uit de zaal. En dan heb je je vendersversterker van 50 watt en die zanginstallatie, monitors waren er niet.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 En hij in zijn eentje tilde die spul op. En dan eindig ik het verhaal met, want ik heb er een verhaal ook over gegeven, ja. Met van, er was niemand die hem hielp. Dus er wordt ook nog wat traag. Hij liep daar gewoon met die, die drumstel. En dan zet hij dat gewoon neer. En Tim, Tim is een beetje vast. En dan was het klaar. En nou ja, de stooms hebben we helemaal niet gezien. Nee. Uh, alleen Wil de zanger, die is, was nogal brutaal. Die drong door tot hun kleedkamer. Ja. En die heeft toen zijn pet, hij had ook zijn aan Kies Richard geruild voor een grote foto met handtekeningen van. Maar, uh, ja, uh, maar ja, weet je, zij waren ook. Niet in, en bij mij was het helemaal gek. Dus ik ben toen in die zaal gegaan, staan luisteren. Nou ja, weet je, je, hoorde, je hoorde niks. Je hoorde helemaal niks. Maar ja, daar ging het helemaal niet om. Hè?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 speelde al in die, die, die stam vol en nou de Kings die speelde toen. En wij ook. Ja. Maar het uh, ja, was allemaal, maar in Maren bijvoorbeeld, dat was in, ergens tegen Groningen. nou het was echt een enorm hal, echt een ram vol met mensen. En dan waren die, die week van de, van, van de Haagse knokpoegen. Oh. Ah, en, en die meiden stond allemaal te gillen en te schreeuwen bij, bij de Kings en dan in ieder geval. En die stonden rond de stoel. Zodra iemand boven terug, Bam! Zo, zo. En, en achter het lag helemaal vol met flauwgevallen meisjes. Ja, dat was geweldig. Ja, het was verder totaal ongeorganiseerd. Really at me uit 1964. We vroegen ons wel af, hè, heb je er ooit van kunnen leven van de muziek? Of? Ik heb een, uh, ik kom van de academie af in 1966 en uh, toen heb ik drie jaar lang gewoon alleen van de band geleefd en onderwijl schilder ik en ja. weet ik. maar financieel kon ik daarmee rondkomen. Ja.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 Yeah. en en dan s'avonds later, terug en vaak werd ik dan ook opgehaald door de bus en dan gingen we weer spelen ergens ver weg yeah. en dan kwam ik s'nachts om vier uur thuis en om half zeven stond ik weer op <laughs> te gaan en ja, dat hou je niet vol hè nee. dat zijn we op een gegeven moment <laughs> ja. toen ben ik dus uh, heb ik gewoon ontslag genomen yeah. toen we die twee hits hadden en zoveel we werk hadden yeah. toen uh, in begin 70 heb ik uh, ontslag genomen en toen heb ik drie jaar lang uh, van, uh, hij kreeg ook een uitkering omdat de, de, de band minder werk kreeg. En ja. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Ja. Een beetje ruzie gehad met de band. Ook, ook uit de binders gezet zelf. Oh, ja, dat, dat, dat deed de ja. democratie. Ja. Ja, ja, ja. Ja, is goed <laughs> maar ja, goed is uit, uit je eigen band werd je gezet. Maar goed, ja. zo, zo ging dat dan. En, uh, ja, zij waren met zes man en wij, met zes, Artie en ik, de twee broers, waren ja. met z'n tweeën. Ja.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 Ja, dan hebben ze genoeg in de kassen om uh, een jaar uit te zingen of zo. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, dit was de eerste aflevering van De Krocht. Een zoektocht naar de wortels van de Nederlanden. Heel hartelijk bedankt, Frank, voor je enthousiaste medewerking aan dit interview. Aansluitend op de vraag, kon je ervan leven? Sluiten we nu af met de Beatles met Money